Frisco, een droom is uitgekomen hier op Siget Festival. Het is echt niet normaal. Ik, uh, ik sta nog een beetje na te beven, man. Het is uh, wauw, wauw. Nog een beetje bij de adem wel. Er staan een, een tiental uh, Nederlanders hier uh, voor uh, de backstage. En uh, die zeiden tegen mij, het was um, een vetter feestje dan bij Kendrick Lamar gisteren. Ja, ik denk, ik denk niet dat het waar is. Ik denk dat Kendrick een uur te laat was om technische problemen. En dat het publiek misschien uh, wat teleurgestelder was of zo. Maar uh, ik, had, ik heb Kendrick uh, twee keer live gezien eerder voordat gisteren. Gisteren heb ik ook gezien. Dus uh, ja, ik weet gewoon dat Kendrick, Kendrick is de baas is. Kendrick is mijn leraar, man. Kom op. <laughs> Je hebt hier eigenlijk eigen volk gespeeld. Hè? Heel veel Nederlanders, want je hebt op een bepaald moment gevraagd van hoeveel Hongaren zijn hier en, en oké, okay, we kunnen Nederlands spreken. Ja, maar aan de andere kant, mijn Engels is zo so fucked up, dat, dat als de Hongaren mij hoorden, dat ze het nog niet zouden verstaan. Dus misschien, ik weet het niet. Nee, maar ik, ik vond het wel leuk. Ik vond het echt leuk. En Vlaanderen komt toch ook binnenkort aan. Blijkbaar hebben jullie een show geboekt op Krammerok. Toch een belangrijk festival ook. Ja, ja ik, ik hou van België. Echt waar. Ik heb echt zoveel liefde voor mijn Vlaamse fans. En ja, ik, ik kan niet wachten, man. Oorspronkelijk was je aan het in het Engels en je hebt dan toch gekozen voor het Nederlands. Van waar die keuze? Ja, wat goed dat je dat weet. Ja, ik, het is gewoon meer met taal. Zoals je, zoals je net ook gezien hebt, Engels ik ben niet heel goed in het Engels. Ik zal altijd een accentje hebben. En ik vind Nederlands voelt toch wat natuurlijker. Vooral als je gewoon wil schrijven en vloeiend muziek wil maken op een zeg maar, professioneel tempo. Dan is het dichter bij huishouden altijd handiger. Hier optreden op Sigurd Festival. Wat zou jouw personage Willy Keurig daarvan vinden? Willy Keurig, die, die, die, moet, die moet hier helemaal niks van hebben. Nee, we, nee die, die moet daar echt niks van hebben. Die vindt daar gewoon uh, negermuziek en daar da, da, da houdt hij niet van. Maar hij uh, is wel een goede vent verder. Okay. Hoe verklaar je die opkomst en die hype rond hip-hop? Want ook nu in Vlaanderen is het toch een, een aantal jaar uh, heel hard aan het pieken. Ja. ja, hoe ik dat verklaar. Ik denk dat. Uh, Weet je, ik denk iedere generatie die, die zal het op dezelfde manier zeggen. Alsof het net een opkomst en net een hype is. Maar we zijn al 40 jaar uh, het een hype aan het noemen. Terwijl uh, Het is altijd al de, de taal van de jeugd. En daarom lijkt het altijd een soort van hype of een soort opkomst. Maar het is eigenlijk gewoon zolang de jeugd een stem nodig heeft, dan is hip er. Je bent naast de rapper ook uh, cabaretier. Als je nu zou moeten kiezen cabaretier... Of rapper. Stel dat dat op een moment die vraag zich zou stellen. Dat je te vaak gevraagd wordt voor het een of het andere. Wat zou je kiezen? Ja, weet je. Ik weet dat het niet professioneel is om te zeggen. Maar rappen. Dat is veel meer, uh, dat is veel meer de, de basis van, van wat ik doe. Aan de andere kant. Ik vind, het, ik vind het echt super leuk om cabaret te doen. En er zijn zoveel kanten van mezelf die ik niet kan uit op het podium. En ik wil die toch een ruimte geven, dus die drang zal altijd weer opkomen om toch iets te doen in die richting van cabaret. Ik noem mezelf geen cabaretier, maar wel een beetje in die richting van met typetjes en andere gekke creatieve dingetjes. Het is allemaal begonnen met jou met een song gericht aan een platenbaas en zo is de bal aan het rollen gegaan. Ja, ja, zeker. Ja, ik had een nummer gemaakt naar Kees de Koning waarin ik hem eigenlijk een beetje verwijten dat de goede hip hop niet, uh, niet gedraaid werd. En dat alleen maar de artiesten die over uh, de cliché dingen van de rap, uh, dat alleen hun contracten kregen. En voor die aanklacht kreeg ik een contract. <laughs> dus dat was wel mooi. Is dat jouw tip aan beginnende hip hop artiesten om uh, het op die manier te proberen? Gewoon rechtstreeks een brief schrijven over uh, een nummer? Ik, ik weet, ik zou nooit tips geven aan mensen. Ik bedoel, iedereen moet zijn eigen ding doen. Dat vind ik het belangrijkste. Dus voor mij is er geen weg naar succes. Wat buiten jezelf blijven is. Maar waar ik wel echt in geloof is. Dat, uh, dat gewoon uh, recht voor zijn raap zijn altijd werkt. En ik denk dat dat voor mij heeft gewerkt vooral. Je hebt ook Emily Sandé uh, gecoverd in het verleden. Ja, superfan. Ik ben echt heel erg fan van haar. En Waarom heb je dat nummer precies gedaan? Nou, ik, uh, ik, ik vind Read All About It. Het, het is gewoon een heel sterk nummer die, die in die periode heel veel voor mij betekende. En dus het inspireerde mij om te schrijven. En ja, dus het is eigenlijk inspiratie lenen. Ja. Je bent geen astronaut geworden? Kijk, Ik, kom, ik heb een VMBO-diploma uh, ergens liggen. Ik weet niet waar. Maar ik, uh, ik heb door mijn jeugd een hele grote achterstand opgelopen wat betreft scholing. Dus ik heb bijvoorbeeld op mijn 21ste pas, heel veel mensen weten dit niet, maar op mijn 21ste 20ste wist ik hele simpele dingen zoals de maanden pas. Dus ik, ik ben blij dat ondanks dat ik zeg maar qua scholing een grote achterstand heb, alsnog via rap succesvol ben geworden. Ik denk dat astronaut meer een soort metafoor was voor het toppunt van hè, wat scholing kan brengen voor je ofzo. Is het dan een pleidooi om het allemaal zelf te doen? Om, om zelf studie te doen in plaats van het klassieke schoolsysteem? Absoluut niet. Ik denk dat het vooral uh, uh, mijn dankbaarheid uitspreken is. Dat ik ondanks zeg maar, dat, dat ik op papier eigenlijk gefaald heb. Hè, dat het toch in feite niet, gewoon in de praktische zin niet zo was. Uh -huh. je ja. het festival Budapest. Wat doet dat met jou? Wat zegt dat Budapest? Uh, ben je hier al geweest in het verleden? Ik ben, nog, ik ben nog een beetje aan het bijkomen. Ik, uh, ik ga in bed liggen en dan laat ik het op me afkomen. Maar ik heb in 2012 stond ik in Nederland in, uh, op Lowlands. En ik heb altijd gezegd dat is het toppunt. En wij hebben, we zeggen nu, zeggen, de hele delegatie zegt nee man, we hebben Lowlands weggeblazen. Dus dat, dat geeft al wel wat aan over hoe episch het vanavond was. A dream come true. Wat staat er nog op je bucketlist? Uh, wat zijn nog jouw dromen? Uh, een nummer met Ceyla Su maken, man. Ja, dat lijkt me. dat is echt een bucketlist. Ja. Ik hoop dat Sanne Putzijs dit uh, hoort en uh, wie weet komt, komt dit gewoon wel uit dan. Ja, ik denk het niet, man. Ik weet niet zo. Ik denk niet dat ze me cool vindt. Kent ze jou? Mm, ik, ho ik hoop het. <laughs> ik hoop het, ik weet het niet. We gaan al sinds ons best doen in Vlaanderen... om uh, die naambekendheid van jou uh, de hoogte in te krijgen. Nog een laatste vraag. Ik heb mij laten vertellen door de collega's van NPO. Maar bon, je moet niet altijd de collega's geloven... dat je morgen een ochtendshow doet op de camping. Klopt dat? Uh, ja. ja, dat klopt. Ja. ja. Ik kijk even mijn manager aan, maar ja, dat klopt. <laughs> ja. Ben je een ochtendmens of, of, of is dat iets voor jou? Ik ben echt een nachtmens. Uh -huh. Maar ik ben wel iemand, ik sta wel paraat. Dus als je me gewoon... Uh... Uit bed trekt en in de auto stopt, dan ben ik dan voor alles. Dus dan zal mijn manager me gewoon uit bed moeten trekken. En gewoon in een taxi moeten gooien. En dan doe ik gewoon wel mijn ding. Oké, okay, heel veel succes morgen. Dankjewel, bedankt.